Dit is Radio 1 met Frederik de Jong en Marcel Ooster. In het NOS Radio 1-journaal hoort u zo over de verder oplopende spanning in Oekraïne. De regering dreigt met het uitroepen van de noodtoestand. En verkeersovertreders kunnen makkelijker in beroep tegen hun boete. Gewoon via internet. Nu eerst het NOS-journaal. Hier is Jan van der Putten. In Zeist heeft een explosie in een winkelcentrum veel schade aangericht. Zeker zes winkels in winkelcentrum De Klomp zijn getroffen.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 Klokkenluider Edward Snowden denkt dat de Amerikaanse regeringsvertegenwoordigers hem willen doden. Dat zei hij in een interview met de Duitse publieke omroep ARD. Onder andere medewerker van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Heeft gezegd dat hij Snowden graag een kogel door het hoofd zou jagen. Omdat hij de grootste verrader in de Amerikaanse geschiedenis is. In het interview zei Snowden verder dat de NSA ook bedrijven bespioneert. Correspondent Wouter Meijer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 Verkeersovertreders die een accept-giro krijgen... van het Centraal Justitieel Inkassobureau... kunnen daartegen voortaan digitaal in beroep. Op de site van het Openbaar Ministerie... kan met het nummer van de beschikking... en een DigiD-beroep worden aangetekend. Via een stappenplan kan een klager maar argumenteren waarom die het niet eens is met de boete. Of het OM nu wordt bedolven onder beroepsprocedures... kan het niet inschatten. Toch denkt het OM efficiënter te kunnen werken... met name door het verminderde papierwerk. Deft Punk is de grote winnaar van de Grammy Awards. Ze namen in totaal vier prijzen in ontvangst, net als MacLemore en Ryan Lewis. De Nieuw-Zeelandse zangeres Lordy won met haar song Royals de Grammy Award in de categorie Song of the Year. Paul McCartney en Ringo Starr, de twee nog levende leden van de Beatles, traden samen op. Ladies and gentlemen, Sir Paul McCartney, with a little help from his friend Ringo Starr. Oh, van de nieuwe nummers van McCartney. Bij die Grammys werd op het podium ook een aantal huwelijken gesloten. Waaronder homohuwelijken. En het weer nog vanochtend wat zon. Vanmiddag van het zuidwesten uit buien. Mogelijk met natte sneeuw en hagel. Door 2 graden in Groningen en 6 in Zeeland. Morgen droog in het oosten wat zon. Woensdag keert de winter terug. Awb Verkeersinformatie. Jolande van der Velden. Nog steeds druk? Het is uh, ja, behoorlijk druk. 65 uh, files bij elkaar. 230 kilometer. Stuk drukker dan we hadden ingeschat. De meeste van die files die staan bij Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Er zitten ook een aantal aanrijdingen bij. Opvallend is de file op de A1 Apeldoorn... richting Amersfoort. Bij Stroe 5 kilometer. Ook een ongeluk op de A7... de afsluitdijk richting Friesland. De weg is uh, dicht in het midden van de afsluitdijk. Verkeer kan er alleen maar via de vluchtstrook langs. Op de A12 Arnhem richting Den Haag... Tussen Marsberg en Knopend Lunette 7 kilometer. Na een ongeluk is daar de rechterrijstrook dicht. Op de A22 Velzen richting Beverwijk is een aanrijding geweest. Tussen Knopend Velsen en Knopend Beverwijk is de weg voorlopig dicht. En de eerste prognose is dat het zeker tot na half 11 gaat duren. Verkeer richting het noorden kan het beste omrijden via de A9. ze ook vertraging op de andere route richting Velzen. Daar staat bij Beverwijk 2 kilometer.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 Inschrijven kan tot en met 10 februari op eigenhuis.nl. Klokkenluider Edward Snowden gaf een interview voor de Duitse televisie. Hij zegt dat hij wordt bedreigd. En die handen, de reporter, dat ze mij ombrengen. Hij vreest vermoord te worden, maar hij komt ook met nieuwe onthullingen. Het NOS Radio 1-journaal. Met Marcel Oosten en Frederik de Jong. De NSA bespioneert niet alleen u, mij en de Duitse bondskanselier Merkel, maar ook buitenlandse bedrijven. Volgens Snowden verzamelt de NSA informatie die de Verenigde Staten goed zouden kunnen gebruiken, maar niets met de nationale veiligheid te maken hebben. Ik wil weer niet de journalisten voorgrijpen. Maar wat ik zeggen kan is, er is geen twijfel dat de USA-wirtschaftsspionage betreiben. Als es bij Siemens informationen gibt, van denen ze meinen dat ze voor de nationale interessen van voorteil zijn, niet voor de nationale zekerheid der USA, werden ze de information hinterherjagen en ze bekomen. Als Siemens bijvoorbeeld interessante informatie heeft waarvan de NSE denkt dat Amerika die goed kan gebruiken, dan zullen ze het niet nalaten om die informatie in bezit te krijgen, zegt Snowden. In de studio hier bij ons informatiebeveiligingsspecialist André Koot. Goedemorgen. Goedemorgen. En welkom. Dankjewel. Kijk u er nog van op dat ze ook die bedrijven dus bespioneren? Ik keek er niet heel erg van op. Het was bijna eigenlijk al te verwachten dat er iets zou gebeuren. Uh, nou, ja, nou, vertelt u het. Ja, maar dit is dan, hoe schat u dit in? Is dat dan bijkomende informatie die ze dan toch ook maar even meepikken? Of richten ze zich ook op bedrijven zoals Siemens, die dat wordt genoemd? Nou, zoals Snowden zegt, richt, en er reageert op Siemens. Als ze denken dat ze daar voordeel bij kunnen hebben. Als ze denken dat Amerika daar voordeel bij kan hebben. Dat is het anders dan bijvangst. Bijvangst is als je aan het afluisteren bent en je komt iets te weten wat je docht. Je ja. ja, toevallig. In dit geval uh, lijkt het op dat ze bewust aan het zoeken zijn naar informatie. die niet zozeer betrekking heeft op de nationale staatsveiligheid. maar economische belangen zou kunnen nastreven. Ja. Dus er is meer aan vast. Maar dan is ook de vraag: wat, wat doen ze dan met die informatie? Want dat, zou dat dan doorgaan naar Amerikaans bedrijfsleven? Dat zou twee kanten op kunnen volgens mij. Naar het Amerikaanse bedrijfsleven. Ik kan me voorstellen dat je zegt. Nou bedrijfsgeheimen komen boven. Je kan niet weten wat die bedrijven worden misschien gevonden. Maar het kan ook zijn dat ze in bepaalde onderhandelingen. Eh, daarbij voordelen zouden kunnen bereiken. Als je weet wat een, een Duits bedrijf in dit geval. Eh, is met onderhandelingen om, die, om een goede positie te krijgen. Dat je als onder andere contactpartner daar voordeel bij kunt hebben. Dat je weet wat de uitgangspositie is van zo'n bedrijf. Dat je weet waarmee ze uh, willen inschrijven op een contract, uh, dan zou je daar kunnen onderbieden, bijvoorbeeld. Voorkennis dus. Voorkennis. En hoe kunnen bedrijven zich hier tegen beschermen? Kunnen ze dat? Dat is heel lastig. Uh, vorig jaar zijn er al uh, wat onthullingen geweest. En het bijzondere was dat vorig jaar, met name de Amerikaanse overheid, recht heeft: want wij moeten geen gebruik meer maken van Chinese apparatuur, want er zitten achterdeurtjes in. De laatste maanden is gebleken dat er ook in Amerikaanse apparatuur achterdeurtjes zou kunnen zitten. Um, dus ja, wat je moet gebruiken is niet duidelijk. Als je dus een firewall hebt van een bepaald Amerikaans merk, zou het best kunnen zijn dat er een achterdeur zit, waardoor die firewall eh, niet echt een firewall meer is. En dus je, wat je beschermingslaag, dat die beschermingslaag al doorbroken is voor je hem ja, koopt, bij wijze van spreken. Ja. Is het nu ook aan te nemen dat ook Nederlandse bedrijven op deze manier bespioneerd worden? Het zou me niet verbazen. Ook in Nederland hebben we best een grote defensieindustrie. Ik denk dat niet elke bedrijf in Nederland zich bang hoeft, bang hoeft te zijn voor spionage. Maar we hebben een vrij grote defensie-industrie... en een vrij oh. grote financiële industrie. Dus Tech Campus in, de, in Eindhoven bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld, uh, maar ook uh, industrie die aan in de defensie levert. Um, dat zijn op zich allemaal doelwitten voor ook een, een geheime dienst. En hoe kunnen bedrijven dat controleren? Ik ben bang dat ze dat niet kunnen controleren op dit moment. Dus we komen Ik... er ook nooit achter? De, dankzij de ontvullingen van Snowden komen we erachter. En misschien dat er uh, meer ontvullingen komen over het feit dat er uh, materiaal misbruikt kan worden. Uh, we hebben op dit moment niet echt concrete aanwijzingen dat er iets uh, keihard gebeurt. De vermoedens zijn er op dit moment wel. Snowden kwam ook met een uh, bepaald middel wat de NSA heeft... waarin ze heel diep in iemands, of, ja, in iemands leven kunnen gaan. Kende u dat al? Ja, vorig jaar is in Hamburg bij een chaos computer, uh, club bijeenkomst een uh, toolkit gepresenteerd door uh, meneer Jacob Appelbaum van het TOR-netwerk. Die TOR heeft helpen bedenken onder andere. En daar in die toolkit zitten vijftigtal tools... die in dat programma gebruikt kunnen worden... waarmee de NRC als het ware een katalogus heeft van spionagehulpmiddelen. Uh, denk je in wat je bij, uh, bij James Bond tegenkomt... als mm -hmm. je in de kelders terechtkomt bij, de, bij die uh, ontwikkelaar? Nou, maar dan in het groot en in het echt... Dus dat is best ingrijpend. En dat zijn spinagehoudmiddelen, maar ook uh, uh, middelen om mensen te kunnen opjagen. bijvoorbeeld. Denkt u dat Snowden in Rusland blijft? Ik vermoed dat niet. Op het moment is het zo dat hij voor een jaar ongeveer een uh, verblijfverlening heeft gekregen. En dat jaar dat, uh, loopt hard af natuurlijk. Uh, er, ik denk niet dat hij daar gaat blijven. Tenminste dat hij natuurlijk niet in Rusland die alle vrijheid heeft die hij zou willen hebben misschien. Dus uh, dat weten we niet helemaal. Ik las net op avaas.org... dat is een organisatie die zich bezighoudt... met grootschalige sociale betrokkenheid... waarbij je kunt inschrijven op campagnes. Avaas is bezig om te kijken... of ze de Braziliaanse minister-president zover kunnen krijgen... dat ze stonden asiel gaan aanbieden. Voor zo'n petitie zijn minimaal 1 miljoen handtekeningen nodig. Ja, maar het is een wereldwijde petitie. Avaas.org is daar wel groot in geworden. Dus nu houden ze bezig met alles wat waarbij mensen zelf hun invloed kunnen laten gelden. Dank u wel, informatiebeveiligingsspecialist André Koot. Graag gedaan. 13 minuten over 8, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal minister van Justitie van Oekraïne dreigt de noodtoestand uit te roepen. Oppositie en de regering staan nog steeds lijnrecht tegenover elkaar. Ook nadat president Janukovic dit weekend de oppositie posten van premier en vicepremier aanbood. Op het onafhankelijkheidsplein in Kiev staan nog altijd duizenden betogers. In de Frieskou eisen nog steeds meer, onder, nog steeds onder meer nieuwe verkiezingen. En onze correspondent David Jan Godvoort is ook in Kiev. David Jan, hoe is, hoe is de sfeer op het ogenblik? Uh, strijdbaar zou ik zeggen. Uh, de, de, de, je, je zei het al: uh, de minister van Justitie die dreigt met uh, de noodtoestand en dat komt omdat afgelopen nacht het uh, ministerie van Justitie is bezet. De nacht daarvoor is ook al een ander overhus, uh, overhuisgebouw weer bezet. Dus het, het gaat maar door en het lijkt dus heel sterk op dat de mensen die dat doen, dus die die gebouwen die... bezetten, uh, eigenlijk zich niks gelegen laten liggen aan het oordeel van de oppositieleiders. Want één van hen, Valentin uh, Klichko. Die heeft uh, die bezet van het ministerie van, uh, van Justitie veroordeeld. Die zegt, dat moeten we niet doen. We moeten niet steeds wacht blijven provoceren. Maar het heeft niks, uh, niks geholpen dat het ministerie is nog steeds bezet En uh, ja, er hangt dus een dreigement van de noodtoestand nu boven Kiev. Ja, dus heeft president Janukovic het nog in de hand? Dat is moeilijk te zeggen, maar het lijkt er wel uh, meer en meer op dat hem de grond een beetje onder de voeten vandaan begint te zakken. Eh, want de, de onrust die speelt zich niet alleen maar in Kiev af... Met name in het westen van het land, in het pro-Europese deel van, van, van Oekraïne, uh, zijn er op heel veel plaatsen acties geweest. Maar afgelopen weekend zelfs ook in het oosten van het land, en dat is traditioneel Janukovic-gebied, daar steunen ze hem heel erg. Maar in uh, plaatsen als Donetsk en uh, Dnipropetrovsk, altijd moeilijk uit te spreken, uh, daar uh, zijn ook uh, aanvallen geweest op overheidsgebouwen, er zijn ook gevechten geweest met, uh, met de politie. En er komt nog eens een keertje bij dat uh, de minister van Defensie, gisteren heeft gezegd dat het leger neutraal staat in dit conflict. En dat betekent dus dat als de noodtoestand wordt uitgeroepen... dat het leger zich daar niet mee zal bemoeien. Het zal dus niet ingrijpen, althans vooralsnog niet. En dat is echt een verzwakking van de positie van Jan ja, nou, Nu over zijn aanbod, want leider van de oppositie, Yatsenyuk die kreeg dit weekend het aanbod om premier te worden... en Vitaly Klitschko, vicepremier. Die beiden hebben dat afgewezen. Waarom? Nou, dat is heel eenvoudig. Kijk, de oppositie die voelt zich sterk nu... door al die duizenden mensen hier in Kiev en in andere plaatsen. En de, ja, de uiteindelijke eis van de oppositie is het vertrek van Janukovic... Met, met minder nemen ze gewoon geen, uh, geen genoegen. En uh, ja, zo'n deel, deelname aan de regering... Onder president Janukovic. Dat zou, zo, zou door de mensen hier een keer. toch als een soort van colla colla collaboratie beschouwd worden. Dus uh, ze gaan voor niet meer dan de halfprijs. En dat is het aftreden van Janukovic. en nieuwe presidentsverkiezingen. Goed. Wordt er nog gepraat. of is er geen uitzicht op een volgend gesprek? Op dit moment uh, wordt er niet gepraat. Ik sluit niet uit dat het uh, later vandaag of misschien morgen wel gaat gebeuren. Er is dus morgen ook een parlementszitting. En later deze week komt ook de buitenlandschef van de EU, Catherine uh, Ashton, hier met uh, president Janokovic en met de oppositie praten. Dus er wordt wel gepraat op verschillende niveaus. Maar ja, of dat iets op gaat leveren, dat, uh, dat, daar ziet het in ieder geval voorlopig niet eruit. Daar werd Jan God vanuit Kiev. AMW Verkeersinformatie, Jolande van der Velde, hoe gaat het? Het is uh, behoorlijk druk, er komen nog steeds uh, meer files bij. Probleem wordt nu ook de A7, de, de weg uh, via de afsluitdijk... van Noord-Holland naar Friesland. Die is nu helemaal afgesloten. Eerder kon het verkeer er nog via de vluchtstrook langs... maar nu dus een volledige afsluiting. Het is nog niet bekend hoe lang dat precies gaat duren. In de ochtend en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. Er zijn maar weinig automobilisten... die er nooit eentje op de deurmat kregen. Zo'n vervelende paarswitte envelop van het Centraal Justitieel Incasso-bureau. Bezwaar maken tegen een verkeersboede kon alleen vrij omslachtig per aangetekende brief. En dat moet eenvoudiger kunnen, vond het Openbaar Ministerie. Daarom kan iedereen voortaan via internet beroep gaan aantekenen tegen een verkeersboete. Verslaggever Martijn Bink liet zich door de baas van het Openbaar Ministerie uitleggen hoe dat dan in zijn werk gaat. Nou, hier zie je eigenlijk uh, dat uh, je als uh, bezwaarmaker bij de hand wordt genomen om datgene. Te onderbouwen waar, waar je het niet mee eens bent. Dat, dat geeft eigenlijk een, een mogelijkheid voor degene die beroep in wil dienen om precies aan te geven waar het, om, waar het om begonnen is. En voor ons de mogelijkheid om snel te controleren of er een gegronde reden is voor dat beroep. Ik zit op de werkkamer van Herman Bolhaar, de hoogste man van het Openbaar Ministerie. Van waar dit digitale loket? Van waar deze mogelijkheid om online in beroep te gaan tegen mijn verkeersboete?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 Ja, we maken het makkelijker om, uh, om in beroep te gaan. Op het gevaar af dat u zichzelf met een enorme stapel werk opzadelt. Iedereen gaat opeens in beroep. Uh, dat kan. En tegelijkertijd hebben we in het proces daarom een aantal remmers ingebouwd... die uh, dus ervoor zorgen dat je... Remmers ingebouwd? Ja, remmers, zodat je dus eigenlijk ook wel een reële verwachting krijgt. Uh, dus niet zomaar denkt, uh, laat ik mijn beroep instellen... Uh, maar eens kijken wat het wordt. Door die vragenlijst in te vullen weet je eigenlijk al... of het enigszins kans van slagen heeft om in beroep te gaan. Precies. Dan komen we op een scherm en dan kunnen we allemaal vinkjes zetten. Daar staat bijvoorbeeld mijn voertuig werd tegen mijn wiel gebruikt... of ik had mijn voertuig verhuurd. Dat zouden dus allemaal redenen kunnen zijn om in beroep te gaan. Precies. Het voordeel van deze site is dat je dus heel gericht moet aangeven... waar je bezwaar precies in zit. En dat maakt het ons mogelijk om heel gericht te kijken... of er een geronde reden is om het beroep toe te wijzen. Een boete krijgen is nooit leuk. Het roept altijd wat wrevel op. Denkt u dat het nu iets minder vervelend wordt? We hopen dat het begrijpelijker wordt en we hopen ook dat het effect zal zijn dat de reactie sneller komt, afhandeling vlotter gaat en all over met minder kosten gebeurt en daar profiteren we ook met z'n allen als belastingbetalers van. Nou is natuurlijk niet iedereen zo handig met computers als u. Ja, mensen die er wat meer moeite mee hebben, kunnen die dit systeem doorgronden of blijft het voor hen ook mogelijk om gewoon een brief op de, op de bus te doen met hun bezwaar erin? Nou, dat blijft voorlopig mogelijk. Maar ik denk eerlijk gezegd dat heel veel mensen minstens zo handig zijn als ik. En dat de meeste mensen nog handiger zijn dan ik. Nou, meneer Bolhaar, hebben we alle bezwaren die we konden bedenken tegen onze bekeuring, aangevinkt in dat digitale loket. Laten we hem maar versturen. En dan maar eens kijken wat eruit komt. Maar u moet wel geronde reden hebben. Zomaar versturen heeft geen zin. Just. Eerst ja, even het programma doorlopen... en dan kun je al gauw zien of je enige kans maakt. Bij de agro van Martijn Bink over het elektronisch in beroep gaan. Gaan we naar de zilveren camera-winnares. Ilvi Nico Kokchin. Goedemorgen. Oh, eerst de buffel. Waarom vergeet ik de buffel de hele tijd in deze morgen? Myno uh, Remmers, hoe kan ik je vergeten? In de modefabriek ja, in de rij, sorry hoor. Is het mogelijk, ja. Ja, nou ja, <laughs> dat komt ook omdat we even moesten rijden... met de auto van de oprichter van Coolcat, meneer Kaan... naar de modevakbeurs, die inderdaad modefabriek heet. Hoe toepasselijk, want om fabrieken gaat het nou juist. Met name in Bangladesh, waar een fabriek afgelopen jaar is ingestort. Dus gaat het heel erg over hoe het op een andere manier kan. En zo'n voorbeeld hebben we gevonden, want de vakbeurs, de modevakbeurs heeft een hoek waar... Ja, zeg het zelf maar. Ja, hier staat Van Hully En Van Hully maakt van je overhemd een boxershort. Dus dat is duurzaam geproduceerd? Dat is hartstikke duurzaam geproduceerd. En in Nederland? In Groningen hebben wij naartier zelfs met vrouwen die anders moeilijk aan de slag ik, komen. Ik zie hem hier voor me. Het is ja. een broek, een, een, ja, een, een, een boxershort. Ja. Maar, maar dat is eerst een blouse geweest? Dat is ooit een blouse geweest, ja. En daar zitten mooie details in waar je je overhemd weer terug uh, herkent. Ja, dit is Jolijn Kruisberg. Die staat hier dus op een hoek van Mint, zo heet de afdeling van de vakbus. Waar het gaat om duurzame producten. Ja, we staan op Mint. Op Mint staan uh, een kleine 25 brands met uh, fair forward fashion. En alle brands zijn bezig om uh, op een andere manier uh, mode en modeaccessoires in de markt te zetten. Waaronder wij. Ik ben van fair plus fair. Ja, Joyce van Overbeek. Ja. Uh, jullie, is het, moet ik het vergelijken met fair trade producten zoals je dat ook in die, op andere gebieden hebt? Koffie bijvoorbeeld? Ja, onze uh, grondstof is Katoen. En uh, katoen is net als uh, bijvoorbeeld koffie inderdaad te certificeren. Dat is niet voor elk uh, product uh, mogelijk. Maar onze katoen is Fairtrade gecertificeerd. Die katoen is volgens mij naar een fabriek uh, gebracht... waar ook de katoenboeren voor een deel aandeelhouder zijn. Dus dat is dan heel transparant uh, gegeven. En met die Fairtrade katoen uh, wordt in de fabriek geproduceerd. En ook die fabriek heeft dan weer een... Uh, een, uh, een een certificatie waaruit blijkt dat ze vertreden opereren. En dus een veilige fabriek de, waar, waar ook een branddeur zit en een brandtrappen, waar mensen niet onder erbarmelijke omstandigheden moeten werken. Ja, waar eerlijke. Controleert u dat ook? Want dat was de kritiek vanmorgen van meneer Kaan, de oprichter van Coolcat, die winkelketen. Die zegt: Wij hebben destijds van minister Ploemen, die hier vandaag ook komt, onterecht de zwarte piet gekregen. En maar wat kun je nou in een land met duizenden. Fabrieken, hoe, hoe ga je dat controleren? Leuk dat je zo'n verdrag opstelt. Nou, wij zijn zelf in de fabriek geweest om uh, zelf naast de naaiers te staan... terwijl onze producten werden gemaakt... Er is uh, gesproken met de mensen die, uh, die naaien. Maar nu hadden wij Lucas Waagmeester, onze collega-correspondent. die had een reportage dit weekend. waarin hij liet zien: kijk, op alle mogelijke manieren. via de achterdeur en onderaannemertjes. komt er toch weer van alles binnen in die fabriek. die je dan voor het oog alles keurig doet. Maar dat wordt dan weer gemaakt in fabrieken waar het helemaal niet netjes is geregeld. Dus hebt u er echt goed zicht op? Ja, wij hebben de totale producties binnen deze fabriek. Uh, uh, heeft het plaatsgevonden. Dus wij hebben zowel uh, zicht op uh, de. Fabrikage van de katoen, het snijden van de katoen. Uh, de garens worden in deze fabriek gemaakt. Uh, ik geloof dat Knoopjes de enige toeleverancier was... die uh, uh, niet binnen de fabriek uh, is gepositioneerd. En ook daar zijn we geweest, in Calcutta. Ja. En ook daar hebben de mensen zien werken. Jolijn, die dus uh, van gebruikte de boxershorts maakt. Ze zien er wel heel vleurig, vleurig uit. Dat gebeurt in Nederland. Dan denk ik, kan, is dat, dat kan natuurlijk nooit op de schaal... waarop bijvoorbeeld een bedrijf als Coolcat opereert. Nee, dat klopt helemaal. Uh, je kunt natuurlijk niet je eigen overhemd helemaal naar India sturen... om het daar dan heel goedkoop te laten nee. vermaken. Nee, dus het is ook echt wat dat betreft een Nederlands product. Tegelijkertijd zijn er allerlei dingen te bedenken... dat je zegt, ja, daar zijn ook allerlei uh, niet-gedragen overhemden. daarom staan wij hier ook om contact te leggen met ketens... om op die manier te zeggen van... hé, hey, waar moet je die nou weggooien... Als ze niet meer in de mode zijn. Ja. Wij kunnen er met van Hulli iets prachtigs. Is van het alleen voor mannen? Zeker. Ja. ja hoor. Ook in de ja. maat van Marcel Ooster, denk ik, als ik het zo zie. Het ja. <laughs> is een heel norm normaal confectiemaatje hoor. Ja, ja, ja, neem daarom. Oh. Goed. <laughs> dacht even. Nee. Goed. Nee, hij zou nooit iets onaardigs over jou zeggen. We gaan naar nieuw uh, Nieuwkik-Jin. Die is fotograaf des vaderlands... maar sinds gisteren ook de eigenaar van de Zilveren Camera 2013. De meest prestigieuze prijs voor Nederlandse fotojournalisten. Mevrouw nieuwe kik -tien. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. De foto die u uh, heeft ingezonden en die heeft gewonnen... is er een van de kist van Nelson Mandela. Met de Zuid-Afrikaanse vlag erop. En een auto. De straten van Pretoria. Daar zijn vast ja? duizenden foto's van gemaakt. Wat is zo, zo <laughs> bijzonder aan die van u? Nou... Um, wat is er zo bijzonder aan die van mij? Nou, waar ik zelf heel blij mee was, is dat er dat er heel veel mensen aan het, uh, ja, dat, dat je ziet dat ze dat ze zwaaien naar de kist. Je ziet mensen door de ruit heen. Dus je ziet eerst de kist en dan daarachter zie je mensen zwaaien. En je ziet eigenlijk tegelijkertijd een beetje blijdschap. Uh, in die zin dat ze, dat ze Nelson Mandela echt een laatste eer bewijzen. En er staan ook vrouwen lachend op. En je ziet ook vrouwen die heel erg ja, huilen. En ja Het was een heel dubbel uh, emotie in één foto. Ik denk dat, dat, uh, dat het een mooie foto maakt. Ja, dubbele emoties en meerdere verhalen in één plaatje eigenlijk. Ja, dat was natuurlijk ook wel heel erg het geval. Toen ik, toen ik die kant op ging... Uh, verwachtte ik eigenlijk alleen maar rouwende mensen. En, en toen ik, toen ik aankwam... Werd er ontzettend veel gezongen en gedanst. En ja, rouwen is in Zuid-Afrika toch iets anders dan hier. Ik heb bijna geen mensen uh, zien huilen. Dus het is... Het, ja, en dat, dat vat die foto misschien... Uh, tenminste, dat hoop ik dan een beetje, een beetje samen. En toen u hem klaar had, dacht u, dit is hem. Die ga ik insturen. <laughs> ja, precies. Ja, nou, ik, heb, uh, ik heb meerdere foto's ingestuurd van, uh, uh, van de twee weken dat ik in Zuid-Afrika was. En uh, nou ja, deze, uh, deze werd eruit uitgehaald. Dus ik ben er ontzettend blij mee. Ja, maar vond u het zelf ook de beste? Uh, nou, er was nog een andere foto van de begrafenis zelf. Waar je, de kist, uh, uh, ja, waar je, waar je een stoet militairen ziet. En de kist zie je dan uh, een, een heuvel opgereden worden richting het graf. Uh, dat, ja, dat vond ik zelf eigenlijk een foto die, uh, die voor mij meer bijzonder was. Maar dat is voor een fotograaf vaak heel lastig. Soms heb je bij één beeld... Een goed gevoel, omdat je er zoveel moeite voor hebt gedaan, bijvoorbeeld. En dat was daarvoor namelijk het geval. Uh, maar misschien. Ja, uh, ja misschien. Uh, was het toch niet de mooiste. Nee, wat Wa goed is, komt sneller. <laughs> ja, wellicht. En wat heeft de jury gezegd over de winnende foto? Uh, ja, eigenlijk een beetje wat we net ook bespraken. dat het, dat het dubbele, uh, dubbele er een beetje in zat. De, de, het rouwen en. De, en toch, toch ook wel de dank uh, aan Mandela. En dat. Uh, ja, dat, dat, dat dat uit de foto ook echt uh, te zien was. En daar was ik zelf heel blij mee, omdat ik zelf, toen ik in Zuid-Afrika was... Uh, na een paar dagen zoiets had van, oeh, wat, wat lastig om dit in beeld te brengen. Omdat iedereen verwachtte foto's van, ja, van rouwende mensen. En ja, er waren er eigenlijk alleen maar uh, dansende en vrolijke mensen. En, en daarom ben ik blij dat dat ook uh, eruit gepikt werd. Nou bent u fotograaf des vaderlands. U heeft de zilveren camera gewonnen. Uh, tijd voor pensioen? <laughs> nou, ik uh, denk toch zo'n 30 jaar niet. Uh, nee, helemaal niet. Ik ben hartstikke blij hiermee. En ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat het zo vroeg zou komen in mijn. Uh, ja, ik ben nu 29. En ik had gedacht van nou, als ik het ooit mag winnen, dan zal ik zo rond 50 zijn misschien. Dus het is voor mij wel een enorme. Ja, ik zit echt in eer. Ik vind het echt geweldig. Uh, maar nee, zeker niet met pensioen. Dus, dus nu op naar de internationale prijzen. Ja, nou ja, hopelijk. Of weer gewoon mooie verhalen en die prijzen. Dan, uh, nou, dat zien we daarna wel weer. Maar het, het mooiste is toch om uh, te fotograferen. Heel veel succes en dank. Ilvi Cocchin, de winnares van de Zilveren Camera 2013. En het is een spannende dag voor de Rabobank. Bonden komen op bezoek om te praten over aangekondigde ontslagen. En de Coöperatieve Bank brengt vandaag voor het eerst certificaten naar de beurs. Gaan we zo over praten.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 Zoek snel de warmte op bij een openingwinkel bij jou in de buurt. Kijk op openingnl slash warme winter voor de voorwaarden. Opening Nights, better days. Dit is Radio 1. 1 minuut over half negen. Hier is Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Zeist heeft een explosie in een winkelcentrum vannacht veel schade aangericht. Zeker zes winkels in winkelcentrum De Klomp zijn getroffen. Tot nu toe is alleen bekend dat een islamitische slagerij het zwaarst getroffen is. In Rotterdam begint vandaag de rechtszaak over de examenfraude op de iben Galdoen school Elf verdachten staan terecht voor inbraak en diefstal van 27 eindexamens. Negen jongens en twee meisjes onder die twee minderjarigen. Zometeen veel meer daarover. Bij een ongeluk op de A22 is de bestuurder van een auto om het leven gekomen. Door de aanrijding is de snelweg tussen Velsen en Beverwijk dicht. Zometeen de ANWB. Klokkenluider Edward Snowden zegt dat geheime dienst NSE ook bedrijven bespioneert. Ook als dat niet nodig is voor de nationale veiligheid. In een gesprek met de Duitse omroep ARD noemde hij Siemens als voorbeeld. En de onregelmatigheidstoeslag voor avondwerk of werken in het weekend moet worden afgeschaft. De nieuwe voorzitter van MKB Nederland, Van Stralen, noemt die toeslagen in het FD helemaal uit de tijd. We leven niet meer in 1960, zegt hij. En dat zijn de hoofdpunten. Weerplaza.nl voor het weer Michiel Severin. Goeiedag Marcel. Buien trekken over het land. Uh, misschien heb je het net gehoord, maar er zat een onweersklap in de buurt van Hilversum. Ook in de buurt van Rotterdam. Het zijn uh, sommige pittige buien dus, Maar er zijn ook wat lichtere buitjes. Ze trekken allemaal van west naar oost. En uh, ja, dan is het dus even wat minder. Maar er zijn ook grote delen van het land waar de zon vanochtend flink schijnt. Dat is dan vooral in het zuiden oosten en noordoosten van het land. Temperaturen zijn overal lekker boven nul inmiddels. Zo'n 1 à 2 graden in het noordoosten. Daar ligt nog steeds op veel plaatsen sneeuw. En kan het dus nog glad zijn. En in het Westen en Zuidwesten loopt de temperatuur al op naar 4 graden. Daar is van winter weer helemaal geen sprake vanochtend. Nee, maar het gaat weer kouder worden, hè Michiel. Ja, het gaat weer kouder worden. Morgen nog niet. Dan hebben we nog temperaturen rond de 5 graden. Trouwens, uh, later vanmiddag en vanavond komt er wat meer regen en ook natte sneeuw. Dus ook dat doet al een beetje aan de wind te denken. Maar ook dat alles bij temperaturen boven, normaal, uh, boven nul. Dus geen gladheid. Nee, vanaf woensdag wordt het kouder. Dan draait de wind naar het oosten. Stroomt vrieslucht weer het land binnen. In het noordoosten komt de temperatuur woensdag al niet meer boven nul. En donderdag wordt de koudste dag van de week. Dan is het op veel plaatsen overdag onder nul. Maar niet in het uiterste zuiden. Daar blijft het kwik boven nul. En die zachte lucht. Die gaat vanaf vrijdag dan weer terrein winnen. Michiel geen bij Weerplaza. Dank je wel. AVB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velde. Frederik, het is toch een drukkere ochtendspits geworden. 230 kilometer file. Staat er nu de meeste van die files rond Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Twee wegafsluitingen, de A7. De afsluitdijk is dicht richting Friesland. En ook de A22 is dicht bij Beverwijk. Ik begin met die A7. Dat is de weg richting Noord, van Noord-Holland naar Friesland. Die is voorlopig dicht na een ongeluk. Verkeer richting het noorden van het land... kan het beste omrijden via Flevoland. Dan een aanrijding op de a 1 Richting Apeldoorn, tussen Twello en Af het Forst 4 kilometer, daar zijn de reisroken weer open. En op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort na een ongeluk, tussen Alfred Hoenelo en Stroel 8 kilometer, daar is de rechte reisrook nog dicht. Op de A12 Arnhem richting Den Haag... tussen Maarsberg en Knopenhunetten nog 9 kilometer. Ook daar waren een tijdje rijstroken dicht. Dan de A22 Velzen richting Beverwijk. Volgens de laatste berichten blijft de weg tot 12 uur dicht. De afsluiting is tussen de Knopenhunetten, de Velzen en Beverwijk. Omrijden kan via de A9. Geeft ook vertraging op de andere rijbaan. Richting Velzen staat bij, bij Beverwijk 2 kilometer.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 U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Australian Open zit erop. Dat moeten we natuurlijk nog even afronden met Marcella Mesker. Marcella, goedemorgen. Goedemorgen. De Chinese Lee pakt de titel bij de vrouwen, de Zwitser Stanislas Wawrinka bij de mannen. Had jij je geld op stand a gezet? Nee, zeker niet. Het was uh, achteraf gezien sowieso een bizar toernooi. Natuurlijk met die hitte vooraf en dan uh, twee verrassende winnaars. En, uh, met name de overwinning van uh, Stanislas Favrinka op Nadal. Twaalf keer eerder hadden ze tegen elkaar gespeeld. Het stond 12-0 voor Nadal en nooit won Favrinka een set. Hij verloor altijd kansloos. En dan nu, zei het dankzij de blessure van uh, Nadal. Alhoewel je dat natuurlijk nooit met zekerheid kunt stellen. Maar ja... Um, Uiteindelijk een hele verrassende winnaar. In de vorm van uh, Stan the Man. En bij de dames. Lee. Ja, Lee. Uh, Zij. Uh is natuurlijk een topspeelster nummer 4 van de wereld. Ze maakte haar favoriete rol waar. Is natuurlijk ook in het toernooi door het oog van de naald gekropen. Want ze had in een vroeg stadium een matchpoint tegen... tegen de Tsjechische Savarova. Maar ja, ze boekt wel haar tweede Grand Slam zegen. En uiteindelijk na de uitschakeling van en Serena Williams... en de titelverdedigster Victoria Azarenka... is zij wel de verdiende winnares. Ze won van die Cibulkova. verrassend de Slovaakse. En, uh, het was een, een moeizame eerste set. Een tiebreak. Daar voelde Lee toch echt wel de, de druk van het moeten winnen van haar favoriete hol. Maar uiteindelijk, uh, die tweede set werd 6-0. En uh, toen uh, liep ze er makkelijk uh, overheen. Wavrink heeft natuurlijk goed getennis, Maar Djokovic was natuurlijk vooraf gedoodverfd winnaar. kwam met een nieuwe coach, Boris Becker. Heeft ja. lekker geholpen. Nou ja, daar werd natuurlijk het hele toernooi veel over de coaches... Boris Becker gesproken of Edberg bij Federer. Um maar ja, daar ging het uiteindelijk allemaal niet om. Want het was een bizarre finale met uh, ja, het incident... dat zich in de tweede set voordeed toen Nadal door zijn rug ging. Maar een set en een breek achter stond. Dus de Zwitser, de nummer 8 van Vrenka, die ja, speelde grandioos tennis... maar ja, wist op een gegeven moment ook niet meer wat er gebeurde. Raakte door dat oponthoud en door een ja, half geblasseerde Nadal... die nauwelijks meer kon lopen, die services sloeg... van 140 kilometer per uur in plaats van 180... Vavrinka um, raakte uit zijn spel en begon de een na de andere bal te missen. Hij won set 2 nog wel, maar set 3 verloor hij van die geblesseerde Nadal. En ja, hij kreeg toen met een mentale worsteling te maken: van, ga ik in mijn eerste grote Grand Slam finale ook de titel pakken? Ik moet het winnen, want Nadal is niet fit. Maar ja, uh, kan ik dat nog wel? Hij ging twijfelen. Uiteindelijk won hij het dan wel in die vierde set. Natuurlijk verdiend, want ja, Nadal was niet de Nadal zoals wij hem kennen. Het was dus uh, al met al een. Bizarre finale. Maar ja, je kunt zeggen... hij won van en Djokovic de nummer twee van de wereld... en van Nadal de nummer één. Ja, en dat doen niet uh, veel mensen. Dan moet je terug naar 1993. Toen deed Sergi Bruguera dat op Roland Garros... Uh, met uh, uh, Courier en met Sampras... Um, dus dat is echt heel erg knap. En bovendien is het ook de eerste keer dat er weer eens iemand buiten die vier grote namen, de top vier, Nadal, Djokovic, Murray, Federer... dat die weer eens een Grand Slam toernooi wint. 2009 was de laatste keer. Toen had je Del Potro. En ook daarvoor, sinds twee, tot met 2005, waren het alleen die vier grote namen. Dus het geeft al aan dat Favrinka hier um, ja, een, een mega prestatie heeft neergezet. En eindelijk ook uit. De mm. schaduw van zijn beroemde landgenoot is gekomen. Want ja, Favrinka staat vandaag op de derde plaats op de ranglijst na Nadal en Djokovic. Ja. En Federer zakt naar acht. Dus hij is ook meteen uh, voor het eerst in zijn carrière voorbijgestreefd aan ja. ah, Federer Dus al met al een, een, een bizarre Australian Open. Maar ja, uiteindelijk uh, gunnen we het uh, die Stanislaus Favrinka wel. Goed, dankjewel. Marcella Mesker, al die coaches hebben dus uh, niet geholpen. Favrinka was de beste. Elf minuten over half negen. De Rabobank blijft maar in het nieuws. De Libor-affaire, het gedwongen vertrek van Topmans Schat. En afgelopen vrijdag het nieuws dat de bank de komende twee jaar nog eens 1000 tot 2000 arbeidsplaatsen gaat schrappen. Massanslag bij de Rabobank. Misschien wel 2000 uh, arbeidsplaatsen, minder op 11.500. Dit uh, is dus veel meer dan wij hadden uh, kunnen vermoeden. En de, de reden daarvoor is dat de bank kosten moet besparen. Uh, waar daarna dus die duizend tot 2000 vandaan komt. Uh, een verschil wat uh, aanzienlijk is natuurlijk. Dat betekent zoveel misschien. De bank ontkent dat dat iets met het Libor-schandaal te maken heeft. Uh, we weten echt niet wat het gaat worden. De bank zegt dat het nog maanden kan duren voordat duidelijk wordt hoeveel ontslagen er precies gaan vallen. Economieverslag heeft Gertjan Dennekamp We gaan het over de Rabobank. Uh, is de bank zo in nood, Gertjan? Nou ja, de bank is aan het reorganiseren, net als alle andere banken. En uh, de reden daarvan uh, ligt bij de klanten. Want bijvoorbeeld, wanneer zijn jullie voor het laatst bij uh, de, uh, een bank naar binnen no. geweest? Dat kan ik me niet eens herinneren. Nee. Komt kom op de pinautomaat. Nee. Nou precies, de meeste mensen doen hun zaken uh, bij de pinautomaten of achter de computer. En uh, ja, iedereen die bij zichzelf nagaat van ja, wanneer was dat, dat, dat kan misschien wel jaren geleden zijn uh, geweest. Dus klanten komen gewoon niet meer binnen, producten worden simpeler. Ja, en dan heb je minder personeel nodig. Die gevolgen waren al aangekondigd bij de klanten. Uh, lokale banken, maar ja, dat heeft natuurlijk ook gevolgen voor het hoofdkantoor... en vandaar dus uh, deze ontslagronde uh, of de aankondiging van deze nieuwe ontslagen. Is dat de enige reden of, of heeft het, het Libor-schandaal en de gouden handdruk... bijvoorbeeld voor bestuurderschat daar ook nog iets mee te maken? Nee, niet echt. De vraag hier is echt van wat voor een bank wil de Rabobank zijn in de toekomst? Een efficiënte bank gericht op klanten die niet meer binnenkomen... maar behandeld worden via het internet. En misschien ook wel een gewone bank. En in die zin heeft het misschien iets met de Libor-affaire te maken... en de bonussencultuur. Dat het weer back to basics is bij de meeste banken. En dus ook bij de Rabobank. Goed, maar dan hebben de bonden dus uh, eigenlijk niet zoveel in de melk te brokkelen... Gert-Jan, als dit bij de reorganisatie hoort. Nee, dat klopt. De plannen worden wel overlegd met de ondernemingsraad... maar de bonden hebben vanochtend wel een ontmoeting met de top van de Rabobank. Ik denk dat er nog wel flink stoom wordt afgeblazen, hoor, van beide kanten overigens. De bonden voelden zich verrast omdat vrijdagavond ineens een bericht kwam... van die duizend tot tweeduizend ontslagen. Want ja, hoe gaat het personeel dan het weekend in... als je ineens op zaterdagochtend in de krant leest dat je baan misschien op de tocht staat... Uh, de bonden verweten de Rabobank dat ze niet geïnformeerd waren en daar is de Rabobank dan weer pissig over, want die zeggen we hebben de bonden wel geïnformeerd. We hebben in de afgelopen periode steeds gesproken over mogelijke bezuinigingen bij de bank. Er zijn ook bedragen genoemd van 220 miljoen euro en als je bij de bond werkt, dan weet je dat als je bij een bank wil bezuinigen, dat dat betekent dat er mensen op straat komen te staan. En bovendien, we hebben de bonden vrijdagmiddag geïnformeerd, zeggen ze bij de Rabobank. Nou ja, en, en er waren dus bonden die zeiden dat het niet het geval is. Dus ik denk dat van beide kanten um, ja, de woede wel een beetje moet weg hebben voordat er weer constructief uh, gesproken kan worden. Vandaag gaat de Rabobank naar de beurs met ledencertificaten. Heeft die aankondiging van vrijdag daar iets mee te maken? Nou, de, de, de, er is niet een reden waarom dat dan per se vrijdag is gebeurd. De, de Rabobank erkent wel van, uh, ja, um, uh, uh, we wilden het eigenlijk wel voor uh, die ledencertificaten uh, doen. Um, die ledencertificaten gaan inderdaad naar de beurs. Daarmee zijn er dus ineens geen ledencertificaten meer. Want iedereen kan ze uh, aanschaffen. Het is een risicovol product met een hoog rendement. En uh, ja, dat wordt dus verhandeld op de beurs. En aandeelhouders die houden er toch wel van als bedrijven aangeven. Dat ze efficiënter kunnen werken. Dat ze gaan snijden in de kosten. Um, dus er is niet een directe link. Maar ja, het zal um, de handel misschien wel helpen... als aandeelhouders weten dat als ze geld steken in zo'n bank... dat de bank ook uh, zuinig met de cent omgaat. Economieverslaggever gert Dennekamp... Deze informatie naar de ANWB Jolanda van der Velde. A22 is een probleem. Dat uh, is zeker een probleem. Dat gaat zeker nog tot uh, 12 uur duren volgens Rijkswaterstaat. Toch een aanrijding geweest waarbij meerdere auto's betrokken waren en helaas een bestuurder geloof ik bij om het leven is gekomen. Op de A22 Velsen richting Beverwijk blijft die weg dus nog dicht tussen Knopend Velsen en het Knopend Beverwijk. Omrijden kan via de A9, maar op de A9 zelf richting Alkmaar loopt het ook al vast. Vanaf Knopend Rotterdampolderplein tot aan Beverwijk staat 9 kilometer en eigenlijk ook het de onderliggende onderliggend wegennet loopt behoorlijk vast. Ander probleem deze ochtend is de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Bij Stroef staat 5 kilometer. Een ongeluk waarbij een vrachtwagen is betrokken. De rechterrijstrook is voorlopig nog dicht. Verkeer richting, moet ik even kijken waar het staat, richting Amersfoort. Kan het best wel omrijden vanaf knopen Beekbergen via Arnhem-Utrecht. Dat is dan via de A50, de A12 en de A30. Het LOS Radio 1-journaal. In Rotterdam begint zo de rechtszaak tegen elf jonge mensen... die ervan verdacht worden, die verdacht worden van het stelen van examens. De examens voor VMBO, HAVO en VWO lagen op de Ibn Kaldoen-scholengemeenschap. En die diefstal zorgde vorig jaar voor veel commotie. We moesten eerst weten, is het inderdaad het examen dat we vandaag in de zalen hadden willen hebben. Uh, en toen we dat wisten, moesten we organiseren dat er een ander examen kwam. Op dit moment is gevraagd aan de medewerkers van de school, aan een groot aantal leerlingen, of zij vrijwillige vingerafdrukken willen afstaan. Het is best wel erg als, je, als iemand vraagt, van ja, welke school zet je überhaupt al doen? Oh, daar waar, waar de examens zijn gestolen. Dat is natuurlijk ongelooflijk balen voor al die leerlingen die zich hadden voorbereid voor uh, vandaag om dat examen te doen. Wat er ook ik ben op deze school gekomen omdat het islamitisch is. Het is een kleine school, maar we hebben wel 143 eindexamenkandidaten. Het bestaansrecht van het islamitisch onderwijs is aangetoond hier in Rotterdam. En ik vind dat wij er alles aan gedaan hebben om het zo goed mogelijk te laten lopen. Het gaat om negen examens op de HAVO, drie op het VWO en één op het VMBO. En op basis daarvan heeft... De inspecteur uh, zojuist een besluit genomen, uh, namelijk het besluit om bij het IBU-galdoen alle gestolen examens ongeldig te verklaren. Ik dacht gelijk aan mijn vakantie, want kijk overdoen dat vind ik op zich geen probleem. Kijk, ik heb het eerst gedaan en ik ben, mak ik ben rustig geslaagd. Dus gewoon geen stress. Dus ik kan het weer doen. Maar mijn vakantie is helemaal weg. We gaan deze leerlingen bij elkaar houden.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 Dan blijven er elf over. En dat zijn de elf verdachten die nu worden verdacht van diefstal. Ten aanzien van die verdachten staat al vast... dat zij zullen worden gedagvaard voor de rechter. Ze zullen dan ook voor de meervoudige Kamer moeten verschijnen. Ja. En bij die zitting is vandaag Joris van der Kerkhoof. Joris, goedemorgen. In het AD stond afgelopen zaterdag een reconstructie... vol met citaten uit het strafdossier. Daar draaide deze week om. Ja, over dat strafdossier waar het AD het over heeft, het zal het voor een deel overdraaien. Het gaat uiteindelijk voornamelijk over de roof zelf en het uh, verkopen of het hele doorgeven van die roof. In het AD stond het verhaal over gesjoemel en intimidatie. Dat leraren voor, van, van, van, van, van uh, racisme werden beschuldigd. Dat ze het woord hond niet mochten gebruiken. Dat sommige boeken niet mochten worden gelezen. Uh, dat uh, veel leerlingen lui waren. Een taalachterstand hadden, absoluut niet hadden mogen overgaan... Van ...van vijfde na de zesde, dat het niveau schokkend was. Ze waren niet gewend om een huiswerk te maken, om te lezen, om te werken in en buiten de les. Maar ja, dat kunnen allerlei docenten gezegd hebben... ...en allerlei mensen rondom de school gezegd hebben uh, in het uh, uiteindelijke strafdossier. Maar uiteindelijk gaat het om die roof. Hm. En die roof, die wordt hier nu uh, besproken deze week. En daar is kennelijk een hele week voor nodig. Ja, want uh, ze beginnen eerst met een hele uitgebreide reconstructie. Daar zullen de dingen die in de krant stonden afgelopen zaterdag wel aan de orde komen. Maar ook, zo bleek al bij de regiezitting een paar weken uh, geleden, hoe ze binnen zijn gekomen via het dak. En hoe dan uiteindelijk, uh, zoals je net in de reportage ook al hoorde, uh, uh, een, een deel van uh, de examens ja, behandeld is. Zodat de examens eruit gehaald kunnen. Geworden ...en dat uiteindelijk dan, uh, het, het ding ook weer dichtgeplakt is, zodat het niet helemaal uh, opviel. Nou, dat soort dingen komen eerst aan de orde, dan komen uh, daarna de eerste drie verdachten aan de orde. Morgen komen de uh, twee minderjarige verdachten aan de orde. Woensdag de zes die dan nog volgen en dan donderdag en vrijdag is er voor de eis en de reacties uh, van, de, van de advocaten weer. En jij houdt het voor ons in de gaten, Joris van der Kerkhof. Dadelijk hoort u nog over de laatste mode op de Amsterdam Fashion Week. En hoe die mode dan gemaakt wordt. Marno Remmers heeft het daar zo over. You can tell by the way She walks that she's my girl You can tell by the way She talks, she moves the world 谁 Ben bestaat niet meer. Ray Garvey is solo verder gegaan. Supergirl. Maino Remmers. Je bent in de modefabriek ja. in Amsterdam. De kledingbeurs, daar staan de grote merken. Maar ook Fairtrade kleding. Ja, uh, bijvoorbeeld uh, die, uh, dat overhemd wat uh, Oosten nu aan heeft. Of misschien heb je het er zelf ook okay, een naam. Nou, want ze maken ook bosch shorts voor dames. Oh. Uh, Van Hully is een bedrijf in Groningen. En recycle je overhemd. Daar gaat het dus om. Je hebt een envelop. Doe daar je min of meer versleten overhemd in, vaak dus bij de kraag kapot... vouw hem op en een aantal dames van uw bedrijf... Ja, van Van jullie. Die maken daar een uh, boxershort van. Vijftien jaar geleden al bedacht, maar u zei net tegen mij... dat had ik toen niet moeten beginnen. Nu valt het in veel betere aarde. Ja, ik heb heel erg het gevoel dat het hele recyclen en sociaal ondernemen... wat, uh, wat wij eigenlijk combineren bij Van jullie, dat dat helemaal van deze tijd is. En vijftien jaar geleden, nou, toen vond iedereen nog een beetje een geitenwolle sokkenverhaal, denk ik. Dat is voorbij? Dat is volgens mij helemaal voorbij. Ik heb het gevoel dat het heel erg, uh, ja, dat het heel erg van deze tijd uh, is en ja. nog meer gaat worden. Jolene ja. Kruisberg, die dus met dit initiatief hier op de beurs uh, staat... terwijl net de dames waar ik mee praat ernstig de verslaggever aankregen. Joost van Overbeek zei, ja, die jas van jou, we zullen het merk niet noemen. Ja, die jas van jou heeft een bepaalde prijs. Ik weet wat die ongeveer kost. Maar ja, wat kost die ongeveer? Die kost ongeveer 85, 89 euro. Ja. En ik ben zelf in de fabriek in India geweest om mijn eigen productie op te starten, te begeleiden. Waar deze jas ook uitkomt? Uh, deze jas komt ook uit Azië... En uh, ik weet dat die jas qua productie ongeveer 10% kost van wat hij van wat, van wat in de winkel hangt. 6, 7 euro. Ja, 8, 9 euro kost deze. Ja, qua productie. Ja. Nou. Ja, waar, ja. En, en dus is het logisch dat die arbeidsomstandigheden... of de veiligheid in die, die fabrieken soms danig te wensen overlaat. Mevrouw Ploemen die minister, komt straks hier op deze beurs... heeft een aantal bedrijven aangewezen, waaronder uh, Coolcat... we waren bij de oprichter van, van morgen, bij meneer Kaan... die zei, ja, dat we hebben enorm de Zwarte Piet gekregen, onterecht... en ze hebben ook weer gelukkig de zaak bijgelegd, uh, blijkt... ja, de, de overheid wees op die grote kledingmerken. Wat vonden jullie daarvan? Nou, het is natuurlijk niet goed dat uh, een merk uh, zo uh, wordt gepositioneerd... en uh, de Zwarte Piet krijgt. Maar het is wel goed dat er een signaal uitgaat van de overheid... Uh, dat er iets moet gebeuren. En uh, wat dat betreft is er nu wel iets gaande. En, uh, en rolt uh, iedereen over elkaar om, uh, om hier iets over te zeggen. En dat is wel heel goed, want zo begint het. En uh, we moeten ernaartoe dat er een andere economie ontstaat. Een andere, meer circulaire, duurzame economie... waarin we elkaar voeden en er door middel van reciprociteit groei ontstaat... Ja in plaats van door onderdrukking, want dat is nu dus het geval. Ja, dat is een beetje hetzelfde wat er met, gaat gebeuren met die plofkippen... waar nu eh, zelfs deze ochtend weer een spotje over te horen was... langzaam toch een kentering. Aan de andere kant denk ik wel, Jolijn Kruisberg, dat ik... ja, die, net die onderbroeken van jullie, maar het is wel kleinschalig. Dat kun je toch niet vergelijken met een coolcat keten met 37 uh, of wat is het? Hoeveel winkels hebben ze niet? Ja, nee, dat is helemaal waar. Ik denk, aan de andere kant denk ik wel van als ik hier niet mee begin, dan wordt het ook nooit groter. Ja. En ik heb wel gemerkt dat sinds we vorig jaar gestart zijn, dat er zo ontzettend veel leuke ideeën nog op mij afkomen. Dat, uh, ja, dan word je vanzelf, als van jullie worden we gewoon denk ik vanzelf een merk wat staat voor recycling en uh, voor uh, sociaal ondernemen. En daar geloof ik in. En als je het allemaal maar niet doet omdat je te klein bent, ja, dan kom je helemaal nooit ergens. En nee. volgens mij is koek ook heel klein begonnen, hoor. Ja, ook heel klein begonnen. En hij zegt ook, uh, je moet uh, ook niet gaan zwarte pieten. Je moet proberen samen het een betere kant op te krijgen. Precies, ja. Je moet uh, elkaar versterken. En uh, op die manier inderdaad een, een, nieuwe, een nieuwe economie uh, tot stand brengen. We hebben met Fair Plus Fair een, nieuw, een nieuwe collectie op de markt gebracht. Ja, oké. dankjewel. wel. Dat lijkt me een prachtig einde, Mino Remmers. Ja. Dankjewel. Vanaf de ja. modefabriek in Amsterdam. Goed. NOS houdt u de rest van de dag op de hoogte van het laatste nieuws natuurlijk. Joris van der Kerkhoff, hoorde u net al, is bij de rechtszaak tegen elf jongeren van de Iben-Kaldoen-school. Eind maart is er een grote top met zo'n 60 wereldleiders in Den Haag. De Nuclear Security Summit. Later vanmorgen vertelt Josephine Trehi wat de gevolgen zijn voor de bewoners... en iedereen die die dag in Den Haag moet zijn. Nu verder met de ochtend. Veel plezier. Dag. Het NOS Radio 1-journaal. Dat klinkt goed. Elke werkdag van half vijf tot zes. Wat is uw reactie op dit verhaal? Met Lara Rensen. Het is zes minuten over half zes. Fijn dat u luistert. Elke werkdag van half vijf tot zes. U zegt het al. Op Radio 1. Het is helder. Het nieuws van alle kanten. Natuurlijk kunnen we onze ogen sluiten. Voor kinderarbeid, wapenhandel, milieuvervuiling. Maar we kunnen ook kijken